10 uur. Watermal moet met het RWS Journaal. De lopen nog niet naar huis. Volgens de burgemeester van het dorp Gistel kost het wegpompen van salpetersuur... uit een gescheurde opslagtank meer tijd dan gedacht. Als de tank leeg is, worden eerst metingen gedaan... om er zeker van te zijn dat de situatie veilig is. Ruim duizend mensen moesten gisteravond hun huis uit... toen er een wolk salpetersuur vrijkwam... uit een gescheurde tank van een mestverwerkingsbedrijf. Ze konden de nacht doorbrengen op noodbedden in een sporthal... Turkije blokkeert bankrekeningen van Turkse Nederlanders, meldt trouw. Het zijn rekeningen bij de islamitische bank Aziya, opgericht door de geestelijke Gulen. Volgens Ankara zit Gulen achter de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar. De bedragen op de rekeningen variëren van 100 tot 30.000 euro, zeggen klanten. Vlak na de koepoging werden de activiteiten van de bank opgeschort. Klanten werden verdacht van het steunen van terreur. De e organisator van het Songfestival zegt dat Oekraïne voortaan niet meer mee mag doen... als dat land zijn ruzie over de kandidaat van Rusland niet bijlegt. Oekraïne wil de Russische zangeres Julia Samojeva geen visum geven. Kiev verwijt haar dat ze heeft opgetreden op de Krim toen dat gebied door Rusland was geannexeerd. Oekraïne zet zijn reputatie als moderne democratische Europese natie op het spel, zegt de songfestivalorganisatie. Gilbert Baker, die de regenboogvlag van de homobeweging ontwierp, is overleden. Baker ontwierp de vlag voor de Gay Pride in San Francisco in 1978. Wereldwijd groeide de vlag uit tot symbool van de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Gilbert Baker was 65 jaar. Het weer nog wisselend bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden vandaag. Morgen op de meeste plaatsen droog en meer zon.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 van tevoren, een paar uur van tevoren, voordat de zon opkomt... beginnen die al te zingen. En de merel staat altijd nog nummer 1... van de, de populairste... vogel van Nederland. Hè? Ja. Na de nachtegaal. Ja. Hij zingt ook... enorm mooi ja, en uitgebreid. En hard. Ja. Uh, ja, en ja, ja, en nou, je niet, dat, je hebt geen wekker meer nodig. Nee, nee geweldig is die... Uh, ja, de, dus de merel. Want de nachtegaal... die moet nog komen. Hè? Okay. Die, uh, daar kunnen we elk moment verwachten. Uh, dat Want die, waar komt die vandaan? Nou, die komt vanaf de Sahara, ergens... Uh, dus dat is 6000 kilometer, moet hij deze kant op vliegen. En dan gaan de mannen. De mannen gaan voorop, de mannen halen En ja, dat is meestal wordt het gemeld zo tussen 5 en 15 april dat, dat ze aankomen. Dus dan kan elk moment. Ik ben benieuwd wie de eerste nachtegaal weer meldt bij ons. Dat is wel te spannend. Ik heb ja. net, dit als het eerste dan hebt gaan kan die mannetjes dan op zoek naar een plekje om te nestelen? Gaan ja. die alvast beginnen met het maken van de nesten? Ja, ja. bijvoorbeeld. En wij hebben hier dan geluk in want als je bij. bij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 doen ze het ook juist tussen die duindorens. Maar daar kunnen slecht ze die vossen bij niet bij kunnen. Nee. Het en, is en, en, en, dus een rommelig nestje. Een beetje. Het uh, werd groene eitjes. Dus een goede schutkleur. En uh, dus, dus ook marterachtige houden daarvan van die eieren natuurlijk. En inderdaad de vos en andere roofvogels. Maar hij probeert het zo goed mogelijk te verstoppen. Maar omdat er zoveel weggevreten is door die, door die, door, door die herten zijn er gewoon minder nachten Maar ja, daar zijn we mee bezig natuurlijk. Dat, uh, hij wordt aangewerkt. Ja, het wordt... seizoen van uh, het zeg maar het, uh, nou, het verminderen van de herten, dat is dus per vandaag afgelopen. Hè? Ja, dat is uh, het uh, einde van het uh, schietseizoen, om ja, het maar zo te zeggen. 1 april is dat gestopt, en, uh, of we waren al eerder gestopt. Hoor, want uh, nou ja, ze zaten ook een gegeven moment aan het uh, getal wat ze graag uh, wilden bereiken. En uh, nou, het lijkt erop dat het wel zin heeft gehad. Uh, welk, getal ja. is het, welk getal is dat, Gerrit? Uh, nou, ze, ze, ze, ze, ze, ongeveer 1200 damherten zijn er uh, geschoten uh, zo afgelopen uh,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 op wandelaars zien dat ook wel. En vooral in de weekenden, als ze dan met gezinnen gaan wandelen, omdat je bij ons mag struinen, gaan ze van de paden af. Ja, dan vind je die uitgemergelde kalfjes of die grote mannen, weet je wat die moeten we nogal wat wegvreten. Ja. En uh, als er niks meer is, en vooral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 Dat is eigenlijk al vanaf... Nou, dat is hoe nou, lang komen ze hier al? Ja, de laatste tien al jaar. Lang, maar dat ze zo ver komen en, en dat ze zo, zo, zo massaal... Dat ja. is wel heel apart. Ja. Nou, het zijn die dammen, he? dat heb ik wel eens meer gezegd... Ze willen een eigen territorium, die mannen. Ze, willen, ze hebben expansiedrift. Dus ook al zouden er genoeg zijn... Kwamen brutale mannen even goed het dorp in. Want in de duinen heb je wel een paar uh, wilde viooltjes... Maar hier heb je allemaal lekkere viooltjes. Ja, de ja. ja, ja, ja. hele tuin ja. vol violen. De volgende ochtend is alles schoon.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 Bij het bezoekerscentrum. En nou, die is altijd gratis. Want dat doen uh, IVN-gidsen, vrijwillige gidsen. Dus die, uh, die, die excursie is gratis. En dat is bij de Oranje Kom, hè? Ja. Vogels langs weg. Ja, precies. Ja. Bij diezelfde Oranje Kom zie ik dat er op woensdag 5 en woensdag 12 april. de slootexpeditie is. Hè? Dat is waterdiertjes zoeken. Nou, vanaf 6 ja. jaar, nou, dat is het mooiste dat is dat er leuk. Is. Ja. Dat is zo leuk Zeker. voor kinderen. Ja. Dus uh, mocht je zin hebben om dat te gaan doen, ook bij de Oranje Kom, dat kost wel 5 euro. Euro, want ja. dat is, uh... En welke waterdiertjes worden dan gezocht? Nou, Tegenwoordig, je hebt heel veel larven in het water nu van de libelles. Libellen, dat denken mensen altijd, ja, prachtig hè, wat je ziet ze vliegen. Maar het grootste deel van hun leven leven ze in het water als larven. En dus, er wordt naar nou, die met, met schepnetjes. En in zijn accubak wordt er dan een beetje water gedaan. Kikkendril gaan ze vanzelf vinden. En uh, paddersnoeren, he, je hebt kikkendril en padden. Wat is het verschil? Nou, een, een snoer is echt... Twee aan twee liggen de, de, de eitjes ah, van de die, pad. Die, ja. ja, dat zijn lange snoeren. En een drill, nou dat weten misschien heel hele hoop mensen nog wel van vroeger. Van die, vroeger, die kikkerdril, kikkerdril, ja. waar de kikkerdrillen. Kikkerdrillen, waar die kleine kikkervisjes... Kle en die zijn er, die kunnen ze zien ook. Ja, die kunnen... Ja.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 Ja, dat zijn eigenlijk de mooiste momenten voor een boswachter in, in de duin. Hè? Want uh, ik, vind, ik ben gek op mensen, maar af en toe die er lekker om je heen. En, en die merels natuurlijk, hè. ja Pieter? Dus het is geen aanrader voor iedereen, kom om zeven uur naar de duinen. Ja. Want dan ben je niet gelukkig. Nee, nee, ja, ja, la, laat iedereen maar komen. En zeker straks, hè? ja ik spring van het ene naar het andere. Want binnenkort, dat heb ik van de week ook al een paar keer tegen gezinnen gezegd. Worden die, vallen die geweien weer af, hè, van die damherten? Ja, wanneer is dat? Want ik... ik... Nou, ik wil zo graag een gewei. Ja, Oh ja, ja, ja, ja, ja. god, nou. Giger heeft ik, een ik, hele vrachtwagen gevonden. Ja, ja, ik moet even, ik toch maar even met je praten paar, zo meteen. Maar, nee, maar. En ik krijg er heel vaak he, van, ja. van, van, van, van echte mensen die heel veel zoeken. Die geef ik dan weer weg met de excursies. Die staan hier ook op geweien, zoeken met de boswachter voor de, voor de kinderen. En, uh, maar...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 begin, als het, het gewei komt, om, ja. Als het gewei die barst eraf is in het begin, zijn ze gewoon ook heel licht. Alleen, zo gauw mogelijk uh, gaan die herten langs bomen en langs struiken en dan komen die sappen erop en dan krijgt hij deze bruine die die kleur, die mooie kleur. kleur. Maar wanne wanneer gaan die eraf, die hier geweijen? Nou, vanaf half april worden de grootste gewijen als eerste afgestoten. En, en de kleinere geweijtjes zo, uh, de derde week van april, de eerste week van mei, zo. Maar dan, dat is het moment, van half april tot de eerste week van mei, dan moet je zo Zoeken. En aan de, aan de, of in het dorp, zeg maar, waar de te veel liggen. Of, maar Gerrit, uh, als jij volgende maand hier weer bent met jouw verhaal, kan je dan voor iedereen een, uh, ge een klein gewijtje meenemen. Ik ben niet te klein, Ik ja, ga nooit voor klein, ja, klein. Ja, ik ga voor groot. Ja, ja. <laughs> <laughs> hey, Maar ik, ik zie een enorme grote agenda: april, mei en ja. juni, die staat erin. Kun je één ding van deze drie maanden eruit halen en zeggen: van nou, dat is echt een absolute topper en aanrader dat.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 Te, te vinden, Het nee. ja, dit is een beetje too much. Dit was El Condor Pasa van Simon en Carvonkel natuurlijk. Oh, Oké, okay, mooi. Hè? Ja, ja, mooi. Geert, even een tussenvraag. We hebben in de Zandvoortse krant een, een poster gehad. Ja. Elke Zandvoortse krant bezit, kreeg een poster. Eh, meeuwen niet voeren. Nou. Het gebeurt nog steeds. Maar ze verwachten in, wanneer is het? Mei, juni, overlast als al die jonge meeuwtjes worden geboren. Ja. Op die, op die, kan je daar iets over Jazeker, want, want uh, eigenlijk komt het. Eigenlijk komt het door de vos, waar, Waarom zitten al die meeuwen nu in die, in die dorpen en, en, en die steden? Maar goed, laten we het over Zandvoort hebben, over het ja. dorp. Het, het is een leuk ver, uh, Ja, bijzonder verhaal. Het, de rembaan he, in de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Waar vroeger dus uh, ja, paardenrennen door Willem van Oranje nog uh, met zijn cavalerie. He, die was daar gelegerd. Die deed daar een paardenrennen. En daar dus een rembaan gemaakt. Nou, geen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 Op die eilandjes, in die rembaan... gingen allemaal meeuwen broeden. En uh, nou, jaar in, jaar uit. Totdat een gegeven moment... vossen kwamen in het duin. En die vossen ontdekten... Uh, dat die kon zwemmen een gegeven moment. Hey, als een, een vos jongen heeft... dan doet hij alles om die jongen te voeren. Dus die zwom van de, van de, vaste, van de vaste kant... naar die eilandjes... waar die meeuwen uh, ja, allemaal een broeden. Veelsmaaltje natuurlijk. Ja, allemaal, maar, eieren. ja. Maar allemaal eieren. Dus die vrat al die eieren op. Nou, die meeuwen kwamen volgende jaar nog terug... Maar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 die is maar aan het muizen noem je dat. He. Dan is ja. hij aan het zoeken naar, naar voedsel. Dus die vreet toch die eieren weer op. Soms zie je ook zo'n vos lopen met heel voorzichtig zijn ei in zijn bek. En dat brengt hij dan naar zijn vosse bouw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 in Kruid, ja, het uh,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 handig, die kruipen uit het nest, die vallen op de grond. Ja, die vallen te prooi van... of een roofvogel, of... Uh, of een kat of zo, in ja. het dorp dan. En kraaien? En, ja, kraaien... in de het, het duin. Ja. Die pakken ook heel wat in de duin. Maar koudjes... Ik, denk ik, hè? Want kraaien... Ja, het, wat de uh, ja, ja, dat, zijn nou, er meer koudjes? Of ja, maar koudjes zitten meer aan de rand...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 Maar je ziet wel een heleboel, weet je? En dan ga je over het strand. Ja, uh, nou, geweldig vind ik dat. Dus dat doe ik wel in, me, in dat mijn is vrije, je vrije tijd. tijd. Ja, ja. ja, ja. Nou, ik ben blij dat Geer nog steeds onder ons is. Want uh, af en toe geef je ook lezingen voor de ouderen van Zandvoort. Ja. ja. In het jeugdhuis. En ik hoor alleen maar enthousiast opmerken van die mensen. Van, oh, ik ben niet meer zo goed te been. Maar wat ik nu allemaal hoor, Het is weer nieuw. En, uh. Ja, nou, het is ook mooi te doen, die lezingen. Die PowerPoint-presentaties ja. met prachtige foto's.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 inderdaad. Ja. Maar goed. En Lieve mensen, we gaan een beetje naar het ja. einde toe. Wij, uh, ik, ja Ik ben wederom buitengewoon blij dat je er was. Kom snel weer terug. Want jouw ja, maar... enthousiasme over de natuur en wat ons allemaal bindt hier om ons heen in Zandvoort, is heel bijzonder. Oh, nou, ik, ik, hoop gra ik ga het weer aan Gerrie vragen of ik ja, terug ja, mag komen. Ja, je mag <laughs> zeker. Ik ga nog één keer het uh, internetadres noemen. Dat is www.waternet.nl awd. Daar staat alles op ja. over de over de cursies, over de agenda's en wat je maar weten wil over die natuur dat ja, vind je alles het is heel, heel actueel ja alles ja prima goed zo en nou, bedankt voor al je informatie weer voor je komst graag en uh, graag tot de volgende keer het was een genoegen oké okay. yes.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 Ja, het, het klinkt ook wel heel zandvoorts denk ik, of is dat? Ja, zo? De deck, de deck ja volledig weet ik niet. De staat er een mijmachine? Alles staat er. Ja.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 Geslaagd, allemaal. Allemaal geslaagd, hele goede klas was ja. dit ook. Ja, allemaal echt. dramateurs. Allemaal dramateurs, allemaal uh, spelers. Nee, ja. nee, dat nee, was nee. echt heel erg leuk. Nee, het is mijn beroep inderdaad, ik heb een toneelschool gedaan en ben daarna heel veel les gaan geven en gaan regisseren, want daar ligt mijn hart toch meer achter de schermen.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 in plaats van kwart over acht. Dus mensen moeten echt gewoon op tijd binnen zijn. Het is een vrij pittige, lange voorstelling, ja. Kon je niet we snijden? We hebben al een... Nou, dat kijken even naar We hebben al een half gesneden, denk ik, Ja, toch wel, dat een beetje. Ja, ik heb samen met Mark er flink doorheen gegaan. En een beetje en Het is uit 1890 en het is ooit in het Vlaams geschreven. En wij kregen dit stuk door Nelleke onder ogen. En toen zijn we gaan lezen en toen bleek dat het wel erg Vlaams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 Komen zien, want het kost. Oh, door het maar... hart Komen hier. Uh, zo... Hij moet zo ontzettend veel uh, doen. Hij is constant op toneel. En uh, het gaat in een razend tempo. En weer als travestiet? Nee, nee, nee, genoeg oh. niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, zeg alsjeblieft. Ik blijf me niet in jurkenheid. Ik ben waard, wel met jurken dan... bezig. Oh. Dat wel weer? Ja, ik ben wel bezig dat met is jurken. Dat een ander hoofdstuk. Ja, maar. <laughs> nou... je, je, je kan het onder controle houden met deze mensen. Ja, op de, dat gaat hartstikke goed. Uh, en uh, kijk, zij kunnen gewoon heel veel.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 Het ja. is dus een beetje de Charles Dickens tijd. Dus prachtig. Oh, de jurken. Ja, Met van die van die, die, die rondjes en die grote hoeden. Hoede en, en, en, en op, op, op, opgeknoopte uh, bustiers. Ja, ja. ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Het echt ziet er prachtig, prachtig uit. En het is gewoon een klucht. Een, een, een boulevardcomedie. Maar in die tijd was het een zedenschets. En werden mensen een spielgevoel gehouden. Ja, jullie doen allemaal alsof het allemaal oké okay is. Maar intussen gaat iedereen vreemd. vreemd. in een ander bed. En dat zijn wij nog wel meer gewend. Dus voor ons is het gewoon echt wel ja, heel erg lachend. Allemaal heel normaal. ja dus het is zo normaal maar dat is heel herkenbaar misschien wel gewoon leuk wie speelt er allemaal mee ah, die voorbereiding had ik gemaakt ah. yes. Heb jij nou de brief ja ja ja ja ja, ja. ja nou ik wist de achternamen de voornamen wel maar de achternamen niet allemaal nou uh, Caroline Bluis Caroline Bluis speelt een prachtig, prachtig rol die speelt mevrouw uh, Bavarois. mevrouw Barrois ah. en wat speelt ze dan uh, ze speelt een dame die een jurk heeft laten maken in het naaiatelier en de mouwen trekken en ik ben daar toevallig als arts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 Eén nieuwe naam en twee uit de jeugd. Ja, twee uit de jeugd. Uh, dat is uh, uh, Lisa. Ja. Die heeft altijd in de jeugd gespeeld. En Kevin Marcus. En Jan Hielco Dietz. Dat is een, een hele nieuwe uh, mannenspeler. Van 334. 34. weer een jonge vent erbij. Want daar zijn we nog steeds naar op zoek. Naar kerels ja, bij deze tussen de 30. Nog even ja, zegt, ja, he, tussen de 30 en de 50. 45, kom in ieder geval kijken naar het toneelstuk. Ja, om te absoluut. zien hoe het gaat en hoe leuk het is. Ja, het is echt super. dan kun je je wellicht aan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 Dus dan praat je toch over twee keer 190 man, dames, kijk, mensen. Op. Nee, toch? Nee, is nog wel een goede club, toch? Is zo is dat. Ik stel bij dat. deze twee uh, kaartjes nee, ja. ja. het oh, wel dat je komt. wel ja, ja, ja, in ieder geval één als donateur en dan één uh, uh, gewoon, gewoon kaart Gewoon uh, Ik ja. ben trots op de club. Ik, ik ben ook. Trots op. Ik ook, ook heel erg trots. Ja. En ik ben Super. trots op de regisseurs die jullie hebben. Ik ook.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 Nee, nee, ik moet schoon spelen heet dat. Ik oh, mag er niks in. Geen utjes, geen aatjes, geen dat, niks. Helemaal niks. Dat zou niets voor mij zijn. Nee, heel goed Pieter, dat heb je goed gezien. Ik zou meteen verliezen. Ja, maar goed, als het goed loopt en als het, als het goed in elkaar steekt, dan is het eigenlijk ook niet noodzakelijk. Het is leuk dat je een beetje kan rommelen. Bij sommige dingen maar, kan het wel, ja. maar bij dit kan het niet. Als het eigenlijk zeg maar een puzzel is die in elkaar valt, ja. kan je niet opeens tussendoor woordjes gaan schrijven. Nee, maar ik was een hele slecht. Ik wist waar ik moest beginnen en waar ik moest eindigen. En daartussendoor, dat was helemaal afhankelijk hoe mijn gemoed was op dat ja. moment. Dan ben je meer een improvisatieacteur. Die zijn ook geweldig. Maar dan is ja. dit, dit stuk gewoon en niet geschikt voor jou. Dit stuk niet voor, Pieter Leijle. Het stuk wel. Dat leent je ja. er heel goed voor. Juffrouw Tripma. Ja. Oh, oh, oh, oh. we hebben al wat voorbij zien komen. inderdaad. Ja. Oh, Konden we sommige dingen maar terughalen. Hè? Ja, zo is dat. Zo Nogmaals, is dat. de kaartverkoop die is ja. gestart. Ga naar de Bruna. Daar kun je kaarten krijgen. Ja.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 Dank gedeelij, succes uh, toi, toi, toi. Dankjewel. dankjewel. dankjewel. wel. Ja. Ja,